NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De kabinetsbrief over de mislukte evacuatie in Libië... heeft tot ergernis geleid bij de oppositie. Volgens de PvdA, SP en D66... blijkt nergens uit het feit er helaas van het kabinet... de noodzaak van de helikopteractie. Dat de twee evacuees en de drie gearresteerde militairen... er heel huids van af zijn gekomen... noemt PvdA-kamerlid Timmermans meer geluk dan wijsheid...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 Volgens Timmermans van de PVDA was het een foute festijn. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.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 Bij het hoofdkwartier van Gaddafi werden explosies en het geluid van luchtafweergeschud gehoord. Gisternacht werd het complex geraakt door een raket. Ook in het zuiden van Libië zouden bombardementen zijn uitgevoerd. De stad Zeppa, een bolwerk van Gaddafi getrouwen, zou daarbij zijn geraakt. In Rusland is de oudturner Nikolai Andrianov overleden. Hij was lange tijd de succesvolste man ooit op de Olympische Spelen. Andrianov haalde tussen 1972 en 1980 15 Olympische turnmedailles, waarvan 7 gouden. Pas in 2008 verbrak de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps dat record. Nikolai Andrianov leed al jaren aan een zenuwziekte. Hij was 58 jaar.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 Ze dan geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je Keep quiet and count the cars that pass by. You've got opinions, man. We're all entitled to them, but I never asked. So let me thank you for your time and try not to waste any more of mine. Get out of here fast. I hate to break it to you, babe, but I'm not drowning.